Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid geeft de GGD alle mogelijkheden om sneller op te schalen, zodat er voldoende bron- en contactonderzoeken kunnen worden gedaan. Vandaag werd bekend dat de GGD's van Amsterdam en Rotterdam geen capaciteit meer hebben om alle bron- en contactonderzoeken te kunnen uitvoeren. Bij andere GGD's dreigt dat ook. In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Het gebeurde op Calicut International Airport, ook al bekend als Karipur Airport. Het toestel van Air India had minstens 180 passagiers om aan boord. Op beelden is te zien dat het toestel naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er wordt gesproken van zeker twee doden en meerdere gewonden. Bij de ledenvergadering van 50PLUS vorig weekend heeft een cyberonderzoeker op allerlei moties en de verkiezing van de voorzitter valse stemmen kunnen uitbrengen. De onderzoeker meldde zichzelf onder een andere naam aan. Hij was geen lid van de partij, maar hoefde ook geen lidnummer door te geven. Ook vulde hij geen telefoonnummer in, terwijl dat wel moest. 50PLUS bevestigt het, maar zegt dat de uitkomst van de stemmingen niet in het geding is. Jan Nagel werd gekozen tot partijvoorzitter. De FNG in Nederland is failliet verklaard. Het moederbedrijf van onder meer Miss Etam en Steps vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf is een doorstart van de Nederlandse FNG-merken of delen daarvan nu kansrijker. Er werken in totaal 3000 mensen bij het bedrijf, waarvan 1000 in België. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de werknemers. De Belgische tak van FNG werd eerder deze week al failliet verklaard. Het weer vanavond nog lang warm. Minima van rond 18 graden. Morgen geldt in delen van het land code oranje. Dan kan de temperatuur oplopen tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij...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 Arredam Na cuplella ca vi s'era issat. A s'eschamber yan na battulada. O marwa pa bada fa warda. Tu parla americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano. Tu parla americano. Ma Na cupo nella ca vi s'era isatan Cas